Voor spoedige start. Maar nu eerst het NOS nieuws van 5 uur. christiaan Christian Wonenbakker met het NOS Journaal. De uitgeprocedeerde broers Maxime en Dennis zijn vanmiddag opnieuw uitgezet naar Oekraïne. Begin juli waren de twee ook al het land uitgezet. In september kwamen ze terug op een toeristenvisum. Ze gingen weer naar school en verbleven bij familie... totdat ze woensdag werden opgepakt en naar een detentiecentrum moesten. Vanmiddag vertrok hun vliegtuig. In tegenstelling tot de vorige keer hoefden de jongens nu geen handboeien om in het vliegtuig. Het gezin woonde al 17 jaar in Nederland en de jongens zijn hier geboren. Er loopt nog steeds een bodemprocedure om een verblijfsvergunning te krijgen. Op vliegveld Hilversum is een sportvliegtuigje neergestort. Volgens de eerste berichten is de enige inzittende daarbij zwaar gewond geraakt. Hij wordt ter plekke behandeld. Het eenmotorige vliegtuigje raakte vlak voordat het donker werd in de problemen... en stortte neer op het vliegveld. De oorzaak is nog onbekend. Het Indiaanse deel van Kashmir zijn zeker 13 doden gevallen... toen veiligheidstroepen jacht maakten op separatisten. Een inval in een dorp leidde tot een vuurgevecht... waarbij drie separatisten en een militair omkwamen. Honderden mensen gingen de straat op om hun woede te uiten. Ze gooiden stenen naar de veiligheidstroepen die hard terug sloegen. Daarbij vielen zeker negen doden. Kashmir ligt in het grensgebied van India en Pakistan... en wordt al decennia betwist... India beschuldigt Pakistan ervan separatisten en terroristen te steunen. De Nederlandse hockeyers hebben de finale van het WK bereikt. De halve finale tegen titelverdediger Australië eindigde in 2-2. Oranje won na shoot In de finale morgenmiddag moeten de Nederlanders het opnemen tegen België.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 FM Oh oh This is Cast met CFN, met me now, entertainment for you. Richie Peña, Gino, y Nacho Esta canción nació de un pensamiento, es así y yo solo pienso en ti, mi niña bonita, mi amor. Oye, tú reconoces un hit cuando lo oyes. Lo que siento por ti, esta herrura y pasión. Tú me haces yo sentir que hay en mi corazón tan... Lleno de romance y alegría, no. de bello detalle cada día, nena quien lo diría Que de ti yo me enamoraría Y que si todo no viviría Como sabría que todo pasaría Que ibas a ser mía Y que yo querría Amarte, si amarte por preferido. siempre mi niña, mi niña bonita Mi niña bonita, mi dulce princesa Me siento en las nubes cuando tú me besas Y siento que vuelo Más alto que el cielo Si tengo de cerca el olor de tu feo Cuando estamos juntos chino en ocho Nina Bonita, hier bij ZFM Entertainer for you. 106.9, 104.5. En dat allemaal tot de klok is 7 uur. Mijn naam is Frit Goedenavond. Oh, nee, goedemiddag nog. Ja, een lekkere zomerse plaat. Maar we gaan verder met ijskoud van, uh, van Nieuwson. Ja, en dat is het zeker. Vanaf de tolweg Tina, ik zou zeggen: hela goedemiddag. Het is ijskoud.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 Waarom zou je dat doen? Tegen praak, doe of, de nu praat. doet de meeste als het goed is. We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan. Maar je maakt me kapot. Waarom zou je dat doen? Het is net tegen praak, doe of, de nu praat. doet de meeste. We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan. Maar je maakt Dus ga maar niet chagrijnen Het heeft geen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 Dus hou ik nog steeds van jou Geloof me, lieveling, ik ga niet zonder jou Ik ga nog steeds van jou Maar ben ik dom geweest Dat ik echt niet zag wat je voor me deed En dat ik niet voelde dat je vallen hield Nu ben ik alleen zonder jou gaat zijn dag voorbij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 Met uh, Lionel Richie van het album Can Slow Down. En hebben we het over The Only One? Blijf lekker luisteren, tot 7 uur entertainer For You. Mijn naam is Ritter, goedemiddag. Slow down. Uit 1983 alweer. The only one. Lionel Richie. Hier bij Zierwem hem vanaf de tolweg Tina. En we gaan lekker verder met uh, ja Doña. En zij hebben het over pluk de dag. Nou, dat heb ik al gedaan. Het leven is kort. Maak je niet druk. Beleef het. Probleem los, ja laat ze gaan. Doe een stap dichterbij, naar geluk, wees vrij. Ik kan het niet voor jou doen, dat kan alleen jij. Ja. Dag. Zo is het ook. En wij doen het ook vanaf de Tolweg Tina. En wij gaan uh, Jackie even aan show draaien. En zij hebben het over Sunday at Christmas. Even naar volgende week. Het ultieme kerstgevoel van Entertainment for You op zaterdag 22 december. En als je dan uh, je favoriete kerstplaat wil horen, dan kan dat bij zandvoortradio.gmail.com. ZANG mm -hmm. Jackie van Show en Sunday at Christmas. En Zo gaan we bellen met Rijmega, Mensa, hoe je het zeggen wil. Dit is uh, Maxi Priest. Lekker de gauw houden. En close to you. A Jezebel, this Brixton Queen, living a life like a backstreet dream, telling my lies when the truth was clear. I think she knew what I wanted to hear, spinning around like a wheel on fire, walking on top rope a tide love's highway. Fatal attraction is where I'm at, there's no escape me. I I'm lying Zo, en dan gaan we weer eens eventjes uh, langzaam uh, uh, verder. Dit was dus uh, Maxi Priest, en, oftewel Maxi Priest uit de uh, ja, jaren negentig alweer. Ja, en uh, in, ja. Close to you! En nu hebben we Rijn Merga aan de telefoon. Of is het Rijn Mersha? Wat is het eigenlijk, Rijn? Rijn Mersha, Rijn Mersha. Mersha, nou, dan zeg ik het toch altijd goed? Ja, ja nou, ook nee. mensen zeggen Merga. Ja, ik ken ook, natuurlijk. Nee, nee ja. ik ken niet. <laughs> <laughs> nou ja, ja, het is een CH. Ja, half dus, ja. keer natuurlijk. Ja, ja. Mercha. Hey, hoe is het met jou, Rijn? Ja, fantastisch. fantastisch. Ja. Want, uh, uh, ja, je, je, hebt een, je hebt een mooie single uitgebracht in het Engels. Ja, een hele mooie single, ja. Een hele mooie single. En uh, Because of Christmas Day. Ja. En ik zit hier bij mijn vrienden en, uh, ja, een gezelligheid. Mooie donkere dagen in december. Ja, toch heerlijk. Met allemaal zin in. Ja, een, een lekker borreltje. En een, uh, een lekker borreltje erbij. Ja, uh, zo wordt het. Familie ook bij elkaar? En familie en kennissen en vrienden. En uh, dus ja, dat is helemaal fantastisch. Ja, hey, uh, want uh, ja, uh, hoe is het eigenlijk overgaan naar... Uh, uh, uh, uh, uh, kijk hoe heet dat nummer ook weer Nou ben ik even de, de naam kwijt. Uh, dom geweest? Ja, ja, het is fantastisch. Ik heb, uh, goed aangeslagen en alles. En uh, ja, het is, uh, ik zit hier ook vaak rond Nijmegen. En dan zit ik bij Huyungse Auto's. Een groot bedrijf is dat. Ja. En dan moet ik dan vaak zingen... En toen hebben we dan een bekende gezien. Ja, dan kennen we eigenlijk niet, noem het de naam. Maar het heeft iets met koninklijke huizen te maken. Ja. En, toen, uh, en, toen, en daar zijn we dan samen ook heen gegaan. Ik Henk, Henk Huying. En die heeft diepte connecties mee. En ja, dat was zo geweldig. En dan reken je dan nergens op. En dan kom je zomaar in een optreden. Ja. En dan denk je eigenlijk nou, uh, ik ga uh, zeg maar, bij een uh, grote uh, autobedrijf... En dan kom je iemand van het Koninklijke Huis tegen en dan, dat je daar later op mag treden, dus ja. ja dat is dus een een mooie dingen allemaal, ja, dat is ja, ja. zo leuk natuurlijk hè. Ja, ja wat zeg ik hè? Ja, je bent toch op, je, je hebt toch met uh, bepaalde uh, shows meegedaan en uh, ja, eigenlijk wel een ja. beetje bekend. Uh, uh, je hebt ook nog een beetje eigen programma gehad, zeg maar. Ja, zeker, ja zeker. Ik heb natuurlijk een... Uh, een documentaire van ja. mezelf gehad. Dat is alweer jaren geleden. En, uh... Ja, dat was uh, ja, voor mij man, zo. Als, als, leuk, ik, als ik me nog herinner, was dat. Uh, uh, het schilderwerk in de, in de woonwagen van de dochter. Ja, klopt. Ja, klopt, klopt, ja. ja. ja Dan staan we nog iets voor mij. Uh, dat is, <laughs> Goed op het hoogte. Hoog. Ja, ja, ja. ja. Hey, en... en het leuke is gewoon uh, van het leven dat je, dat je alles mooi op je afkomt. En uh, ik ben 55 jaar en ik word weer vader. Aha. En uh, ja, dat vind ik wel bijzonder. Ja, ja gefeliciteerd. En ik zit dadelijk, uh, ja dankjewel, en uh, rond uh, het jaar 2020 ben ik, zit ik ongeveer 35 jaar in het vak. Dus dat dan dan wordt een, dan een jubileum? Dan, uh, ja, daar wil ik een mooi feest aan koppelen. Ja. Dus alles bij elkaar, uh, ja zitten we gewoon lekker in de, in de lift. Hey. hey Rijn, maar hoe, hoe, hoe ben je nou eigenlijk, uh, ja, eigenlijk in het Engels uh, gaan zingen? Want... Nou ja goed, via via zijn we kennis uh, Gerrio uh, van uh, de Jozo Studio. Ja. En, en die had dan een voorstel, want die deed er vaker wat in het Engels. En uh, hij zei, joh, uh, misschien leuk om een uh, kerstnummer in het Engels te doen, want dan kun je het ook over de grens uh, promoten. Ja, ja inderdaad. Uh, en dat is wel leuk natuurlijk, want hij wordt uh, gedraaid in Duitsland, in Canada wordt hij gedraaid. En, ja. Dus uh, ja, hartstikke leuke reacties. Alleen ik verzuip een klein beetje in Nederland, omdat we toevallig uh, met, ik denk wel, met tien uh, bekende Nederlandse allemaal uh, kerstsingeltje uh, hebben opgenomen. Ja. Terwijl het de laatste tien jaar eigenlijk niemand wat van zijn heeft laten horen. <lacht> en en, en, en, nu, en nu, <lacht> nu komen ze allemaal tegelijk. Ja, dat zal je altijd net zien. Dat zei je ja. altijd net zien, ja. Ja, ja. Maar goed, ik ben toch blij dat ik het alles bij elkaar heb mogen doen. Dus ik, ik ben er heel blij mee en ik hoop ook de luisteraars. Ja, hey, um, um, wat, uh, wat, is, wat zijn jouw plannen, uh, ga je nog uh, iets leuks uitbrengen, uh, single, uh, album? Uh... Ja, nee, ik heb nog een heel mooie uh, nummer heb ik gaan maken, die, die ga ik uitbrengen. En ik ben zo alweer bezig met een, uh, om dadelijk weer een mooi cd uit te brengen. Ja, en, uh, het wordt een album? Dat, totaal, dat wordt een album, maar ik weet nog niet of ik dat wil gaan koppelen aan dat feest. Ja. Want het, het feest is uh, rond uh, eind 2019, begin 2020. Dus of ik in het in, in 2019 nog doen als ik wil. Of ongeveer ergens in 2020. Dus dan moet ik even kijken hoe ver ik kom om ja. die single te, te produceren. Ja. Dus uh, ja, leuk nou, toch? Ja, heb je in ieder geval alle tijd, toch? Nou, daarom. Nou ja, goed, uh, je hebt wel tijd nodig, of er is je niks. Ja, ja, ja, ja. Nee, nee, nee, nee, dat maar weet hoe, ik anders goed. Ja. Om een goede cd te maken, dan uh, kost echt wel tijd. Ja, nou ja, zeg het, ja. Ik volg jij eigenlijk altijd en ja, ik... leuk. Ik kan niet anders zeggen dan, ja, leuke cd's, een feest en ja, soms wat minder natuurlijk. Dramatisch, zeg maar. Dat is niet leuk. Nee, nee, nee, maar... Nee, nee, maar dramatisch, weet je wel, dat... Een goed nummer, dat moet je onthouden. En jij als disjockey moet dat weten. Een goed nummer is alleen maar dramatisch. Ja, ja, ja. ja maar Kijk, dat... een, een, een, een, een nummer wat carnaval is en wat heel luchtig is en waar makkelijk over gesproken wordt, ja. dat kan nooit een goed nummer zijn. Dat is een leuk nummer. Nee, en dat, dat is top. een vlot nummer en dan kan iemand, uh, dat is een feestnummer. Maar ja. dan mag je niet dat woord goed nummer. Een goed nummer is altijd dramatisch. Je moet dan, dat tegenaan uh... hangen. Weet je, begrijp je? Ja, ja je, je, je moet, je moet het, het zeg maar overbrengen. Echt. Je moet het overbrengen. Ja, dat kun je gevoel inleggen. Maar ja. ik bedoel, een feestnummer, ja, dat kun je ook met carnaval draaien. Weet je bedoel, Dat heeft weinig te maken met, met een goed nummer. Ja, ja, want ik heb toevallig net uh, het andere nummer van jou gedraaid. Wat ben ik dom geweest? Ja. Ja, dat is echt zo'n nummer. Ja, dat is echt zo'n nummer. Er zit gevoel in. Ja. En, uh, er zijn ware waarheden. Dus ja, ja. dat, dat breng je met gevoel. Ja, nee, maar dat, dat komt ook echt over. En dat nee, is... Leuk toch, Ja, Ja, ja. Nee, maar zo hoort het inderdaad. Eh, net wat je zegt, een carnavalnummer, ja, is leuk. Eh? Nee, maar goed, maar het is ook wel zo dat de mensen dat wel willen. Daar gaat het niet om, in, in de cafés. Ja. En uh, de CD die ik dadelijk gaat maken, dan wordt het ook uh, meer, uh, meer uh, up-tempo nummers. Want in de cafés wil je natuurlijk gezelligheid. Als je uitgaat, dan zit je niet te wachten altijd op die, op die, op die dramatische nummers. Nee, tuurlijk, die die maar, nee, maar ik zeg altijd, uh, als je... Als ja, als je 20, uh, 20 nummers uh, hebt gehoord, dan, dan verlang je wel eventjes naar wat, uh, wat rust ja, in de, de trend. <laughs> ja. Nee, fantastisch, joh. Hey, ja, uh, ik vond het fijn om, om, om bij jou uh, in, de, in de uitzending te mogen zijn. Ja, ja het is jammer dat je niet uh, naar de studio uh, kan komen. Nee, ik heb, nee helaas. Ik, ben, ik zit altijd heel ver weg en, ja. en, en, en heel erg druk. En nu moet ik ook dadelijk weer verder naar het buitenland toe... En... Dus ja, ik ben blij dat ik eventjes dit aan de telefoon kon doen, om eerlijk te zijn. Zo, uh, ja, ja, ja, ja misschien, de, misschien een keertje als je een radio toeraalt, ja, hè? Uh, ja, met als je een radio ja. toe gaat doen of zo. Ja, als je ja, dadelijk uh, met de 2000, eind 2019 begin 2020, je jubileum... Uh, ja, misschien met jubileum dat we dan een promotieding gaan doen. En dat ja. we dan, uh, kijk of Henk een auto helemaal plak met Rijm en Sja erop. Ja, nee, dat is prima, joh. <laughs> nee, hey? dat gaan we doen. Nou, uh, hartstikke leuk. En uh, ik wens uh, jullie allemaal hele fijne feestdagen. Ja, jij ook. En, uh, en, uh, en alle luisteraars. En, uh, ja, heel veel luisterplezier. En, uh, en met z'n allen allemaal gezond blijven. Hè? Ja, laten we dat open ieder geval. Zeker weten. Hey, Rijn, dankjewel. Nou, en uh, dankjewel. jij ook fijne feestdagen dankjewel. met de familie natuurlijk. En dan uh, tot de volgende keer. Is goed. Dankjewel. Hey, groetjes. Dankjewel. Goed weekend. Dankjewel. Hoi hoi. Dankjewel. Because I miss Xmas Day. En dat allemaal van uh, Ryan Lonson, it's Christmas Eve en is de He's calling home, 'cause his flight's been cancelled, and now he's got to stay in a hotel named Casablanca. And when he's lying there all alone in bed, he's picturing his wife while he's crying. Cause on Christmas Day, nobody should be alone Cause on Christmas Day, you should be with the ones back home You should be hanging stockings by the fireplace And garlands everywhere With decorations and Christmas lights in the trees 'Cause on Christmas Day, nobody should be alone Because on Christmas Day, you should be with the ones back home You should be kissing underneath the mistletoe so And singing songs of joy But most of all, you should be with the ones that you love There's no way he can leave On Christmas Eve But she's resourceful And she will find a way to that hotel Named Casa Bell. And when he opens his eyes in the morning And he sees his wife She's standing Next to him Because on Christmas Day nobody Should be alone Cause on Christmas Day you should be with Your ones back home You should be hanging Stockings by the fireplace And garland Decorations and Christmas lights in the trees awesome. Dat was hij dan, Rijn Mersa en uh, Because on Xmas Day. Je met me ja, dat zijn ze dan, de gebroeders. Fred en Rob, en Lekker Dansen. Je lekker met me chancen? De gebroeders Sidekick, Ooh, hier bij CFM Entertainment for you. Rode avond, zonkloopt mooi op haar gezicht. Mannen ogen staren. Zijdans te ervaren, geen man kan jou nog ontwijken Jouw zwarte benen draaien in het rond lange haren zweer met mijn chance En dat allemaal hier bij CFM Entertainment for You. En ja, wat gaan we doen? We gaan... Eh, blablabla, blablabla, ja, we gaan een eh, nummertje draaien van uh, Tino Martin. En wat geweest is... Ja, is geweest. Wij zijn uitgepraat Maar iets voelt niet oké okay. Of vind ik het zo wel goed toch zit ik ergens mee. En al zijn we het geloof in elkaar nu kwijt, toch denk ik nu zo anders over onze tijd. Ik had nooit gedacht dat het zo kon lopen. Ik had niet van jou verwacht dat jij alleen ons in zou verkopen. Wat geweest. Is, is geweest Dat moet je zo laten We waren overal voor, altijd op één lijn in de elkaar door en door. Is het te veel gevraagd om van jou te verlangen? Om nu niet langer meer de vuile was buiten te hangen. Wat gebeurt So 可是你啊 Alleen maar iets tussen jou en mij, Tino Martin, en wat geweest is, is geweest. Ja, zoals beloofd. Ja, zou ik Wendy Woep eh, ja, ook in de uitzending halen. Dag Wendy, een hele goede hey. middag. Mi goedemiddag, ja. middag, middag. Ja, nee, ja, het is nog goedemiddag, goede middag, hè? Nog goedemiddag. Het is een goede middag. Hé <laughs> hey Wendy, eh, ja, hoe is het met jou? Ja, het gaat hartstikke goed. Ja? Super, ja. Naast het uh, gewone werk, kapperswerk deed je? Ja, ja. ja. Ik uh, ben net thuis. Oké. Okay. Ja, ja, even kijken. Jij hebt uh, de, de single uitgebracht, uh, de, de Dubox, En ik leef van de rock'n'roll. En de, de zaterdagnacht. En nu ja. eigenlijk met Colin uh, van Mook heb je ja, een duetje uitgebracht. Kom ja, toch ja. terug bij mij. Dat klopt helemaal. Ik, uh, ik uh, dacht... Uh, of in ieder geval wij dachten, we gaan onszelf een keer even van de andere kant laten zien. Ja het, is, uh, ja. ja, het is om een keer inderdaad. Ja, nou ja, om een keer, om een keer. Ja, nou ja, toch wel. Kijk, toen we aan het brainstormen waren uh, van uh, welke muziekkeuze gaan we doen, wilde ik toch wel dicht bij Wendy woep blijven. Ja. En, uh, ja, de country van natuurlijk ook onder de rock'n'roll. Dus, uh, mm, en hij wilde ja. ook gewoon iets toe dus brengen. En uh, ja, dat was gewoon overduidelijk dat we dan... Uh, ...deze stijl gingen doen. Ja, ja, ja, ja, country, ja. Ik vind het niet helemaal rock'n'roll. Maar goed. Het is wel de voorloper van de rock'n'roll. Kijk maar naar Johnny Cash. Ja, oké. Okay. Daar, daar <laughs> zit wel iets in, maar... <laughs> ...daarom blijf je toch ja, verschillen in, in muziek houden. Ik bedoel, ja... ja ...muziek is eigenlijk ook weer ontstaan he, door klassiek. Dus ja, en zo ja. gaan we verder. <laughs> ja. Ja, toch? Hé, hey, maar... Uh, uh, ...ja... Die ommekeer. Uh, zitten, zitten er nog meer verrassingen aan te komen bij jou? Uh, nou ja, ik ga natuurlijk... Uh, ik ben weer druk bezig met mijn eigen single. En die ga ik vol kerst opnemen weer bij Manfred. En uh, ja, daar blijft natuurlijk wel gewoon... Ik blijf bij mijn roots en ik blijf bij de rock n roll. En dan blijft weer een... Uh, ja, een gouden Wendy Woop klassieker. Dus ik ga ja. weer een nummer uit de jaren 50 in het Nederlands brengen. Uh, ja, alle muziek wat ik zelf doe. Ik hou van pin-up, en rock'n'roll en... En dat probeer ik wel heel erg in de Nederlandstalige muziek te creëren... om ja. zo mijn eigen identiteit te behouden, zeg maar. Ja. Uh, maar ja, er zit ook nog wel wat meer in uh, met Mijn en Colin. Dus uh, ja, buiten verwachtingen slaat het in me wel heel goed aan. En uh, ja, we willen in de komende tijd uh, toch nog wel een keer iets samen uitbrengen. Ja, dus uh, nou ja, misschien uh, een gedeelde album... Het zou leuk zijn. Ja. ja, toch? Albums kosten alleen heel veel geld. Ja, nee, maar daarom zeg ik een, een gedeelde album. Ja, dat zou wel leuk zijn. Een, ja. beetje, een beetje van hem en een beetje van jou. Ja, hé, hey, dat vind ik een goed idee voor jou. Toch? Ja. Hé, hey, en uh, ja. Ik vraag me eigenlijk ja. af, hè? want uh, dit is eigenlijk een beetje allemaal rock and roll. Ja. Uh, dans jij ook rock and roll? Ja, ja, nou ja, het is al lang geleden. Maar uh, ik heb inderdaad op rock'n'roll gezeten. En uh, oh, okay. is mijn danspartner zijn uh, met een 9.2 uh, uh, afgedanst. Ah. Alleen is helaas mijn beste vriend uh, verhuisd naar de andere kant van het land. En uh, ja, ja, dus die heb ik eigenlijk niet meer rock'n'roll gedanst. Oké, okay, dat uh, praten we over. Heel erg ja, ik vind het ook wel heel erg moeilijk om met een ander te dansen hoor. Je zit ook met die lifts en zo. En ja, ja ik had mijn maatje gevonden erin... Ja, inderdaad, je bent... Uh, volgen. Dus, ja. Maar ik kan het wel, ik kan het wel. Ja, ja, je bent op elkaar afgestemd, laten we het zo zeggen. Ja, precies. Ja, je, weet, uh, je weet wat je kan verwachten van elkaar. Ja. En dat, uh, nou ja, dat het bijna altijd wel goed gaat. Ja, anders slaag je niet met een 9.2, hè? Nee, nee, maar zeg het altijd. Bijna, <lacht> Bijna. Soms, <lacht> ja, ja. <Dat laughs> soms zijn er wel eens dingetjes, ja, uitgeleidtjes en zo. Dat, ja, dat gebeurt wel eens. Maar dat, dat, dat is een tijd geleden, begrijp ik. Ja, dat was even kijken hoor. Volgens mij had ik nog ineens mijn, uh, mijn single uitgebracht. Dat is echt al een hele tijd geleden, ja. ja dat bedoel ik. Dat volgens mij iets van <laughs> uh, vier jaar geleden of zo, ja. ja. Ah ja, het is toch, eh, het is toch een tijd. Als je niet, voor dansen is, uh, is het in ieder van een tijd. Ja, ik zou het weer helemaal opnieuw moeten leren. Ja. dat wel. Hey, ik, ik, eh, ik, ik uh, kan het wel. Ik, ik zie dat we hem nog net kunnen draaien voor het nieuws. Dus dan gaan we dan eventjes doen. Oh, fijn. Ja, het zou wel leuk zijn dat de mensen hem helemaal af kunnen luisteren. Ja, toch? Ja. Oké, okay, en anders draaien we dadelijk nog een tweede uur. Dan oh, doen we hem we we nog een keertje. nog twee keer. Ja, zo is het. Nu, nu een stukje en dan uh, doen we hem dadelijk uh, nog een keertje helemaal. Helemaal top. Hé hey Wendy, dan uh, ga ik jou uh, nog een heel fijn weekend to, uh, toewensen. En uh, hele fijne dagen. Dankjewel. Een fijne kerst ook. Ja, en uh, nou ja, genieten van. Daar gaan we dan. En zeker van deze single. Jazeker. Ah, ja, oké, geniet Wendy. Genieten. Jo! Hoi, hey, groetjes. Yo. Hoi, hoi. Kom toch terug bij mij, Wendy Woep en Colin van Mook. Komt toch wel goed. Ik nu